Gaat Goedemorgen, luisteraars. Uh, Pim, wat was dit voor een herkenningsmelodie ook weer? Dit was de uh, Hedgehoppers met Anonymous It's Good News Week. Uh, good News Week. Nou, daar gaat we het proberen op... Dolly te bereiken, dus Dolly, stap uit je bed, word op. wakker. <laughs> Goedemorgen, luisteraars, op deze vroege en vooral koude woensdagochtend. Hm. Want we moesten vanochtend krabben en dat was de eerste keer dit jaar volgens mij. We hebben weer een uh, gevarieerd programma. Uh, we bellen onder andere met Dolly. Dolly Tempierik van Zandvoort Insight. Die moet uh, uh, even opnemen. Uh, maar goed, dat gaat ongetwijfeld goed komen. We hebben een leuk gesprek met iemand van het genootschap God die Bomans. Dat wordt heel bijzonder. Uh, Maya praat met een jarige. Die ja. heeft de luisterlijn aan de lijn. De luisterlijn aan de lijn. Ja. Ook een heel aardig verhaal ja. om aan te horen. We spreken met Walter Zand van de gemeente. We hebben Gilles Kok over de nieuwe krant. Uh, kortom, uh, allerlei nieuwswaardigheden die de moeite waard zijn om te horen. En uh, nu ben ik wel klaar met mijn aankondiging. Ik moet Pim Groof benoemen als de techneut. En ja. Maya Kop als de medepresentator ja. die tegenover mij zit. En die gaat ook een aantal items doen. En mijn naam is Gert van Kuik. En ja. hebben we Dolly... Nee, nog steeds niet. Nee. Dus we gaan even een uh, ja. ander nummertje draaien. Paul McCartney met Wonderful Christmas Time. Want het is ten ah, slotte bijna Kerstmis, hè? Daar komt hij.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 Having a wonderful Christmas time The choir of children sing their song Up. We're here tonight Dit was uh, Paul McCartney met Wonderful Christmas Time. En hier in de studio hebben we toch een discussie met die Gert. Of het wel een echt mooi kerstmisnummer is. Maar het is toch wel een hartstikke mooi kerstmisnummer, Ik vind het vreselijk afgeplakt. Ik heb het vanochtend alleen al drie keer gehoord. Ja, en? Omdat Om het mooi is. <laughs> Vannacht een keer, in mijn hoofd. Ik trouwens van de week op de radio dat uh, zeker 1500 keer de, hetzelfde nummer hoort in, tijdens kerst. Ja, en dat wilde ik nou juist vermijden, meneer Pim, maar goed... Maar, jij, jij ik heb vandaag nog niet gehoord. Dus. Met mijn ergste nachtmerrie. <laughs> <laughs> maar het komt eigenlijk is de schuld Dolly. Dolly, ik weet niet of je luistert. Maar we hadden jou aan de lijn willen hebben. En in plaats daarvan draait Pim. Iets van Paul McCartney. Nou, erger kun je het niet hebben. Maar we gaan nu gewoon beginnen met echte alternatieve kerstmuziek. We gaan nu met Ke ja, Kingsnay toch? Ja. Jouw favorietjes. Nou, ik vind het een... Het is een je hoort het nooit. Nee, gelukkig niet. Nee, we zijn, dus wil jij zeggen nee, terecht. Maar ik vind het een heel leuk nummer Dan blijft hij je kop hangen. Ja. O, We blijven het proberen, hoor. En we gaan nu Kings draaien met Father Christmas. Uh, voor Gert natuurlijk, hè? Ja. Niet voor ons. Daar komt hij. I would hang up my stocking at Christmas Open my presents and I'd be glad But the last time I played for the Christmas I stood outside a department store A gang of kids came over and bugged me I knocked my ring This is the record they taught We don't want a jinx or a monopoly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 Het was het prachtige originele nummer van mijn favoriete band. The Kings. En Pim en ik hebben daar een discussie over. <lacht> waar niet over als het om muziek gaat. Ik vond het een leuk nummer. Hey, ik gaan, ook. En dan gaan we nu het gesprek aan met Dolly Tempierik. Maya, ga je gang. Hi Dolly met Maya. Goedemorgen, Marja. Nou, het stof is uit horen hoor. Nou, gelukkig, hè, bij mij ook, hoor. Dus, uh, een beetje agressief kerstliedje is dit. Zo, zo, zo, zo. Maar ja, goed, die moeten er ook zijn. Daarom. Ja. Dolly, wat gaan jullie ja. doen met uh, kerst? Wat wij gaan doen met kerst. Ja, uh, wij uh, uh, we hebben opnames gemaakt voor een uh, kerstuitzending. En die gaat de 24ste online. We hebben het uh, dit keer niet opgenomen vanaf onze studiotafel. Die uh, welbekende houten tafel. Maar uh -huh. we zijn daarvoor verhuisd naar het Zandvoortsmuseum. Want weet je, er was daar, uh, dat weet je vast wel Marja en, ja. en de luisteraars ook... ...dat daar een schitterende kerststal-expositie ja. aan de gang is. Ja. En helaas nu niet meer zichtbaar. Dus ik ben... ...blij dat wij tussen die kerstallen zijn gaan staan. Ten eerste is die sfeer natuurlijk waanzinnig mooi. En ten tweede uh, hebben wij uh, samen met Kees Roos... Een, ...een wandeling gemaakt langs al die kerstallen. En ik vind het nou toch fijn, omdat niemand er meer naartoe kan... ...dat iedereen dan toch een, een, een indruk gaat krijgen... ...van wat daar allemaal te zien is geweest. Want ik weet niet... Kijk, de expositie was gepland tot 9 januari. Uh -huh. En ja, de, de lockdown is tot de 14e. Nee, nee, dus ik ja. weet niet of ze hem eventueel nog gaan verlengen. En nee, volgens dat mij hebben ze het niet. allemaal al weggehaald. Zelf. Oh, zelfs dat? Ach, god. Ja. Nou ja, dus dan ben ik heel blij dat we daarvoor gekozen hebben. En dat het daar toch op film staat. Ja. En we hebben een, uh, een, een, een iemand in het zonnetje gezet. Die het uh, echt geweldig verdient. En daar buitenom hebben we allemaal nog leuke rubriekjes. Dus de 24 e komt hier online. En dan uh, zou ik zeggen allemaal kijken. Ja, we zijn reuze ja. benieuwd. Ja, ja, ja. Maar ik ben ja. ook heel blij dat je die kerststal uh, nog uh, een stuk uh, ja, meegenomen ja, hebt. Ja, en Het een gekke een, was Marja, want eigenlijk was het natuurlijk de bedoeling... om een beetje een diepte gesprek met, met uh, de eigenaar van die kerststallen te hebben. Uh -huh. Maar door alle a's en o's en o's... Is dat er helemaal niet van gekomen? Die man die had zoveel te vertellen over die kerstallen, ja. dat uh, het is gewoon een rondleiding geworden. En achteraf ben ik daar reuze blij om. Nou, zeker. Dat, uh, ja. dat is echt een, een, een, een, een geluk bij een ongeluk. Geloof dat er ja. nog wat wel vragen aan je. Jammer. Ja. Nee, Ger. Oké, okay, ik ben ook doof. <laughs> hey Dolly. Ja, Ger. We bellen jou iedere woensdag ongeveer op op hetzelfde moment, hè? Ja, maar ik dacht dat je uh, Roy dit keer ging bellen. Ik dacht dat we gingen rouleren en aangezien ik niks meer gehoord had... Nee, dat ik Roy wilde afgeleken. dat, maar ik zei tegen Roy, hoor, we hebben Dolly al, volgende keer okay. Roy. Oké, okay, dus dan, oké. Okay. Ja, dat geeft niet hoor, want ik ben toch wakker, maar het maakt niet uit. Maar ik, ik, heb, ik heb gewoon, dag en dag, moet ik eventjes in het systeem komen. Nou, we komen ja. er gewoon uit. <laughs> En yes. um, wij gaan direct door naar het volgende item... omdat we natuurlijk iets achterlopen... Snap doordat ik. we een extra muziekje moesten inlassen. Ja, ja. En dankjewel, Donnie. Ja, ik heb alleen nog, als het mag, een kort verzoekje. Ja, als iemand nou zijn huis heel leuk versierd heeft... stuur ons dan alsjeblieft even een foto daarvan... naar redactie.sandvoortinsite.nl... want we zijn daar een leuke compilatie van oh, aan ja, voor, uh, voor de uitzending... Nou, daar komt in ieder geval geen foto van de studio bij, kan ik je vertellen. Staat er niks? Nee. Bijna niks. Ik heb je heb één sneeuwpoppetje. Ja, en een witte kerstboom oh. en een teddybeer. Heel ongezellig. <laughs> Oké. <Sorry. laughs> Hé, hey, Dolly, bedankt. Hé, hey, leuke, fijne uitzending. Ja, bedankt. Oké. Okay. Joe, En we gaan direct door met meneer Berensen. Die heb ik aan de lijn als het goed is.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 En uh, ja, inderdaad, het is wel 50 jaar geleden, maar uh, hij is nog echt niet vergeten. Uh, het is natuurlijk, ja, de belangstelling is natuurlijk wel minder dan uh, een half eeuw geleden. Maar uh, toch zijn er nog genoeg mensen die hem kunnen herinneren of nog steeds heel veel plezier beleven aan uh, wat hij heeft geschreven en wat hij heeft gedaan. Absoluut. Wat gaat er vandaag gebeuren ter uh, herinnering aan de 50ste 50 sterfdag? Nou ja, uh, dat is natuurlijk ook een beetje in de duigen gevallen door uh, de maatregelen die genomen zijn. We waren eigenlijk van plan een bijeenkomst te gaan organiseren in Bloemendaal... en dan uh, uh, vanmiddag een krans te leggen op zijn graf. Uh, maar dat kan natuurlijk ook allemaal niet doorgaan. Uh, het enige wat wij vanmiddag nog gaan doen is een, uh, uh, toch wel een krans gaan leggen in klein, uh, klein gezelschap...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 Maar hoe kan ik uh, dat gaan beluisteren nu nog? Hoe, maar, maar, hoe kom ik met het hoorspel? Via, ja, u kunt beluisteren via uh, de website van ons Godfried Bowmans genootschap. Ja? schotfriedbowmans.nl. Dat is dus niet zo moeilijk te onthouden. Nee. En, uh, uh, uh, en bij de website van Tijdsparen, Tijdsparen Bloemendaal. En bij de Bibliotheek Kennemaland. Ja.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 Heel komische verhalen, ja. zeker ook, ja. ja. Nou tot slot, we gaan zo het fragmentje uh, laten horen wat u ons heeft uh, toegezonden, waarvoor dank. Uh, ja. Maar er zit nog een klein bijzonder verhaal aan vast, want wat is er gebeurd nadat het is opgenomen? Ja, en uh, welke fragment heeft u dan bij? Het, is het fragment waarin het kerstverhaal doet. Twee dagen voor zijn overlijden. Ja... Uh... Ja, kijk, hij heeft de verschillende kerstverhalen heeft hij natuurlijk geschreven. En uh, uh, die zijn zeker wel te lezen. Uh, en Elze heeft de, de, deze week ook nog een verhaal van, een, uh, van de kerstengel geschreven. Maar ik weet niet precies op welk voorval u doelt. Nou, ik heb van de secretaris uh, gekregen een fragment... dat hij twee dagen voor zijn overlijden zou hebben opgenomen. Uh, maar goed, we gaan het gewoon horen. Ik denk dat dat juist ja. is, dan weten we waar het over gaat. Dat ja, heet... prima. Bet betekenis van kerstfeest. Het heet de betekenis van kerstfeest. Ja, NCRV oh. 20 december 1971. Ja, ja. Maar het verhaal heeft hij wel eerder geschreven. Ja. Uh, alleen hij, de opnames zijn natuurlijk ja. van een paar dagen... voor zijn overlijden. Ja, dat Ja, nee. Dat, nou, dat is een van de laatste dingen die hij heeft uh, gedaan okay. natuurlijk nog. Ja. ja. Nou, daar gaan we nu naar luisteren. Uh, bedankt voor het gesprek. En we komen zeker in maart nog een keer bij u terug.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 Beter? Ja, wel beter vergeleken bij, uh, bij vorige week. Ik heb een week in bed gelegen, wat wel nooit gebeurd. Maar uh, ik ben alweer een beetje opgekabeld. Maar dan heb je zo'n Lamblender lam gevoel. Je denkt dat je nooit meer goed komt. Maar dat is natuurlijk niet waar. Ik heb dat net per brieven naar de bus gebracht. Want je, je moet in beweging komen. Ja, ja, ja, ja. ja. Nee, bij ons heeft het volgens u, en dat is dus ook de vraag van, de, van een fan van u, een vrij jonge fan. Heeft het zin om kerst... In 1974, en eh, doen wij het goed? Zoals we het doen. Nou, ik, ik kan me wel voorstellen wat het bezwaar is. En dat hoor je bij veel jongeren. Dat is een, een bunkerpartij, tulbanden opvreten en uh, luxe. En als je dat vergelijkt met de oorsprong van het feest, dat drie mensen niet eens een plek konden vinden. Um,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 om een diner klaar te zetten... met takjes hulst op tafel... en het beste kristal en het zilver. En dan zo'n rode bel aan de lamp. En slingers door de kamer. En ze heeft dan ook een plum pudding gemaakt. En zo'n vrouw heeft een week gewerkt. Dan is dat niet smullen. Dat is een, het eten maar dan stijlvol. Dat is een gestileerde gebeurtenis... bij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 M. Dit was George Herring met ding dong ding dong. We hebben wel erg veel Beatles deze uitzending. Hè? Ja, maar daar ben ik wel voor. Ik ben een groot Beatles-fan. Dus. Ja, dat wist ik. Ja. Daarom ook. Oh. Als het goed is, gaat Maya nu met de mevrouw van de Luisterlijn praten? Ja, en naar aanleiding van een advertentie die we tegenkwamen over de Luisterlijn, dat ze vrijwilligers uh, zoeken, hebben we gebeld met de, uh, de Luisterlijn. En uh, hebben we nu. Nanette aan de telefoon. Nanette? Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, we kwamen jullie advertentie tegen. Kun jij vertellen wat de Luisterlijn is en wat het doet? Ja, dat kan ik heel goed. De Luisterlijn is een, uh, een, een organisatie die uh, 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar is voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. En uh, we zijn eigenlijk altijd open, nooit gesloten. Ja, 24 uur per dag hè. Waar moet zo'n ja. vrijwilliger aan voldoen? Um, een vrijwilliger moet voldoen aan een, aan een aantal dingen. moeten is een groot woord, maar we hopen dat er in ja. basis altijd wel iets aanwezig is. Hè? Dus dat je zou kunnen zeggen, iemand staat open voor, voor dat wat er speelt bij de ander. Um, zonder oordeel, uh, met een groot hart zeggen wij altijd. En uh, goed kunnen luisteren. Nou, dat we kunnen we dat leren bij ons. Ja. Oké. Okay. En hoe, hoe ziet dat inwerken eruit? Uh, je wordt vooraf getraind. Een training duurt ongeveer zes weken. Dat doen we door e-learning. Je krijgt e-learning modules aangeboden. Die maak je thuis in je eigen tempo, in je eigen tijd. Die kijken we naar. En uh, daaraan vastgekoppeld um, hebben we ook nog praktijkmomenten. waarin je met een groep mensen bij elkaar komt en waar we gaan oefenen met gesprekken en acteurs. Dus dat is ook erg leuk. Oké, okay, en daar komen mensen ook een beetje over hun angst heen. Want het is natuurlijk best, lijkt me best heel eng om als eerste keer naar uh, ja, zo'n telefoon te zoeken. Ja, dat is het ook. En daarom zorgen we dat je vooraf, hè, voordat je aan de telefoon gaat, gewoon goed. Uh, de tools en de benodigdheden in huis hebt... om die gesprekken ook te kunnen voeren. Maar daar begeleiden we je in, hoor. Daar, daar sta je niet alleen in. Ah, oh, echt mooi. En Wordt er gebeld vanuit huis of uh, uh, op locatie? Dus dat mensen gebeld worden? Ja. Nou, beide is mogelijk. Je krijgt van de organisatie een telefoonset, Dat noemen we een VoIP-set. Uh -huh. En daarmee log je in in je eigen beveiligde belomgeving. Dat is dan ook van jou. Dus uh, dat belt niet met je eigen telefoon, dat kan. Dat kan ook met de QR-code. Uh, QR mm -hmm. um, en je kunt vanuit huis bellen, uh, als je daar de ruimte voor hebt. Uh, maar je kunt ook op de locatie bellen. Dus de, die mogelijkheden zijn er. Oké, okay. en hoe worden begeleiders of uh, vrijwilligers begeleid naar bijvoorbeeld een heftig gesprek? Want het kan best, als mensen eenzaam zijn, kunnen best hele heftige gesprekken plaatsvinden. Ja, nee, inderdaad. Nou, dat, dat doen de trainers, de trainer-begeleiders... Um, zorgen daarvoor. Dus er is altijd een vangnet. Um, ik ben trainer uh, in Haarlem. Nou, ja. op het moment dat een vrijwilliger een, een, uh, een nagesprek heeft gehad of een gesprek wat, wat ze niet kan loslaten, uh, dan kun je bellen en wat? dan hebben we het erover en dan vang ik dat op. Uh, en, en mijn collega's natuurlijk. S'avonds uh, hebben we ook een achterwacht. Die ook in de avonduren en de nacht bereikbaar is voor als je het uh, nodig hebt. Okay. Dus we hebben echt wel een goed in het vangnet. Ja. Okay. Ik, uh, ik zie net dat uh, Pim Groof nog een uh, vraag voor je heeft. Ja, want uh, ja. we hebben het over de luisterlijn. Maar de luisterlijn zegt me maar eerlijk gezegd niet zoveel. Misschien moeten we dat een beetje nee. toelichten. Wat doet ja, de luisterlijn? De luister... ja. ja, de luisterlijn luistert. Hè. Wij hebben uh, 1500 vrijwilligers in dienst. En uh, die werken in vier, vier uursdiensten. En um, zij luisteren naar iedereen die zo'n verhaal kwijt uh, wil. En dat is ook voor iedereen. Iedereen mag ons ook bellen. Uh, daar zit geen uitzondering in. En dan luisteren we naar je. Wat heb je te vertellen? Um, kom maar met je verhaal. En we zien heel veel en, en vaak ook vooral dat mensen het in hun eigen omgeving niet kwijt kunnen. Ja, en dan is het fijn dat dat bij ons wel kan. En we luisteren zonder oordeel. Wij vinden ook dat alle meningen en gevoelens er mogen zijn. Uh, en daar hebben we het over. Van wat heb jij nu nodig om op dit moment verder te kunnen? Hè, als je even vast zit in het leven. En, en we, we verwijzen jullie ook door? Stel dat er iemand zit met een dusdanig probleem. Um, je denkt, van, nou ja, hier moet een, een RIAG of een uh, andere organisatie uh, op afgestuurd worden. Of iemand loopt met zelfmoordplannen of noem maar op. Ja, nou, in principe we verwijzen door. We hebben wel wat uh, samenwerkingen um, met partners. Maar we verwijzen in de eerste instantie door uh, naar 112 uh, als de nood hoog is. Mm -hmm. um, we verwijzen door naar veilig thuis als het gaat over huiselijk geweld. Okay. En um, Stop It Now, uh, dat is ook een organisatie die uh, bijstaat op het moment uh, dat er enige vorm van geweld plaatsvindt. Dus we hebben wel wat, en natuurlijk 0113, als het gaat over suicide. Maar het is niet zo dat wij zelf uh, bellen met desbetreffende organisaties. Wat wij willen, is de zelfredzaamheid van onze hulpvragers vergroten. Dus men moet het zelf doen. Ja, ja. Oké. Okay. Dus alleen als er gevaar is voor derden, bijvoorbeeld, hè, er zijn kinderen mm -hmm. bij betrokken. Dan kunnen wij wel zeggen van, nou, we heffen die anonimiteiten op. Dat, dat doen wij als organisatie. En we sturen daar uh, hulpdiensten naartoe, indien nodig. Maar dat gebeurt eigenlijk nooit. Okay. Is het in de afgelopen twee jaar sinds corona toegenomen? Ja. Ja? Ja, je ziet echt wel een toename uh, bij ons, bij de luisterlijn. We hebben ook in de begin beginperiode um, hebben we een tweede corona-praatlijn opgericht. Waar mensen echt met hun zorgen terecht konden. Um, ja, dus je ziet wel een toename in de gesprekken. Eenzaamheid. Uh -huh. Maar niet alleen eenzaamheid, uh, maar ook zorg over de maatschappij. Uh, de feestdagen die er nu aankomen. Um, um, het, het kan over van alles gaan. Hè. Mensen bellen ook over van alles. Ja, ja. Maar eenzaamheid is wel een onderdeel, inderdaad. Ja. Ja. En waarom moeten mensen vrijwilliger worden? Wat is het mooie uh, eraan? Het mooie eraan is, denk ik, dat je... ...er voor een ander kunt zijn. Ja, hoe mooi is het... Um, ...als je vastloopt in het leven... ...of gewoon ergens even mee zit... ...en je hebt niemand om te praten... ...dat dat bij jou kan. En uh, dat je luistert zonder oordeel... ...dat je er gewoon even bent voor die ander... ...en dat als je ophangt... ...dat iemand blij is. En ja. um, je bedankt voor het gesprek wat je hebt gehad. En um, ja, ik, ik denk dat dat het, dat, dat het mooie uh, van ons werk is. Ja. Er, er zijn voor die ander... En ook luisteren naar die ander. En ik denk dat dat heel veel voldoening geeft. Ja, want in jullie advertentie stond ook van dat er voornamelijk s'nachts uh, heel veel gebeld wordt. Ook, ja. ja. ja. Is ja, daar een reden voor? Uh, je ziet toch ook wel een grote groep die uh, s'nachts niet kan slapen. Uh, mensen gaan piekeren, nadenken en... Um, ja, hebben dan op dat moment behoefte om even met de lijstlijn te bellen. En dat zien we dan ook gewoon uh, veel gebeuren. En daarom zijn we ook een 24-uurs organisatie. Je ziet ook dat dat s'nachts doorgaat. Het gaat gewoon eigenlijk altijd door. Ja. Dus we zoeken ook voornamelijk vrijwilligers die ook de nachtdienst willen werken. Okay. En dus daar zit bij ons wel een verplichting aan. Dat is ook wel iets wat mensen goed moeten weten als ze bij ons komen werken. Dat de nachtdienst daarbij hoort. Het is ja. niet de complete nacht. Dat zijn vier uur diensten. Ja, dus, okay, uh, ja. Maar het is wel een deel van de nacht. Dat hoort er echt bij. Ja, dus er zijn ook mensen die om drie uur s'nachts of zo beginnen? Um, ja, de diensten die beginnen om, om een idee te geven. vanmorgen om zeven uur tot elf uur is een dienst. Dan van elf tot drie. En van drie tot zeven s'avonds. Ah. En dan begint de avonddienst van zeven tot elf. En dan gaat de eerste nacht. Van 11 tot 3. Ja. En de tweede helft van de nacht van 3 tot 7. En zo is dat cirkeltje rond. Ja. Dus het zijn altijd vier uur diensten. Ja. Nou, nou, dat is mooi. Uh, de, uh, Ger had ook geen vragen meer. Nou, ik ja, bedank nee, je ik, voor het interview. Ik had nog wel een vraagje. Van oh, okay. Hoe kan ik als vrijwilliger mij melden? En hoe kan ik als uh, iemand die uh, mijn problemen kwijt wil, welk nummer moet ik bellen? Nou, uh, als vrijwilliger kun je, ons, kun je je melden via onze website. En daar kun je de locatie uh, invullen hè, waar je heel graag aan het werk wilt. Dus we hebben 28 locaties in het land. Um, dus daar zit altijd wel een locatie bij, uh, en, nou ja, bij jou in de buurt. En, um, en dan nemen we contacten met je op en dan nodigen we je uit voor een gesprek. En, um, en als uh, hulpvrager kun je bellen met 088... 0767. 0767? Uh, ja, 088... 0767. En dan krijg je altijd iemand aan de telefoon. En nog een allerlaatste vraag. Is het druk? Het is heel druk. Ja, het is ontzettend druk. Zeker nu uh, in aanloop naar de feestdagen uh, merken we dat het druk is. En daarom kunnen we ook... heel goed vrijwilligers gebruiken. We worden steeds groter... mensen weten ons steeds beter te vinden... Uh, we hebben veel oproepen per jaar. Dus uh, om goed te voldoen aan die oproepen en iedereen goed te woord te kunnen staan, zijn we echt op zoek naar vrijwilligers. Dus als je ruimte hebt in je hart en je denkt van nou, ik wil er zijn voor die ander. En uh, ik wil iets goed doen voor een ander. Dan zou ik zeggen, nou meld je aan en kom dan vooral. En dan ben je van harte welkom en dan zorgen wij ervoor dat je goed uh, je gesprek kunt voeren aan de telefoon. Oh, heel hartelijk bedankt, Nanette. En uh, bij deze de oproep geplaatst? Voor vrijwilligers? Ja, heel graag. Dank je wel, heel graag gedaan. Oké. Okay. En bedankt voor dit interview, dank je wel. Geen dank, jij bedankt voor het interview. Doei, doei! Dag. There was dreams around you The boys are in my cleaning cars the same going by And the bells are ringing out for Christmas Day Dit waren de Pokes met Fairy Tale of New York. Nou, dat vind ik dan wel een nummer wat hierin past, uh, Pim. Ja? Alternatief hoor je niet zoveel. Althans, ik niet. Misschien wordt hij wel suf gedraaid of geraad, maar <laughs> ik denk het niet. Maar Pim, we gaan even kijken naar wat jij vanavond allemaal weer op de planning hebt staan in jouw programma. Ja, de Krochten vanavond ook weer een speciale uh, uitzending van de Krochten. We gaan dan met uh, uh, de drie makers van de Krochten, van het Krochtenprogramma... Dat zijn Pieter Troussel, Dick Van Huyn en mijzelf. Um, dan gaan we een alternatieve kerstshow maken. Dus met alternatieve kerstnummers. Dus nummers die je niet vaak hoort. Zo, zoals bij ons, Paul McCartney. <laughs> maar welke nummers hebben we te verwachten onder andere, Pim? Of is dat een verrassing? Nee, nee, nee, nee. Bijvoorbeeld waar we het net over hadden: Chuck Berry met Run Rule of ja, ja? Run. Rule of Run. Uh, Bing Crosby, met White Christmas. <laughs> dat is toch niet? <laughs> Jonah Louie met Stop the Cavalry. Ja. En uh, uh, de Sex Pistols. Dat klinkt wel aardig, jingle bells, ja. Jingle ja. ja. En uh, uh, Chicago, met Christmas Times hier. Dat ja. hoor je ook niet zo vaak, nee. Uh, Guns N' Roses. Ja, ook, ja. By geen Christmas. Maar die gaat misschien Marcel wel draaien. Dus dan moeten we even overleggen met hem. Ja, ja, twee keer kan geen kwaad, hoor. Ja, F. Ja. ja, maar is ook wel een bekende natuurlijk. Maar erg mooi. Maar die draaien we zo ook? Uh, dat is waar, inderdaad. Ja. Ja. Nou, dat Geeft niet, geef ja. niet, nee. Ja. nee. Ramstein. Dat is zeker, die heb ik gehoord. Zeker alternatief, ja. ja. De Ramones. Ja. De Smith. De Pretenders. Ja. Tom Waits. Zo. Dus, uh, we hebben een leuke lijst vanavond. Ik mis nog Alice Cooper. Van die heeft ook een vreselijk nummer gemaakt. Ja, Santa Claus is coming to town. Ja. ja. Met een geweldig ja. filmpje erbij. Nou, uh, wie weet. Ja. En ga je het ook duiden, uh, allemaal? Uh, wat bedoel je met duiden? Nou, vertellen waarom en wie en wat. Nee, meer waarom uh, het op de lijst staat inderdaad. Ja. Dus uh, ik vraag aan degene die het ingebracht heeft... Hè, een van uh, mijn vrienden... Uh, om daar wat over te vertellen. Dus we okay. gaan een klein beetje duiden. Ja, ja precies. Ja. Dan is het ook een educatief programma geworden. Het <laughs> is het mee voor de norm, toch? <laughs> <laughs> nou, Zonder leuk en hoe laat begint ja. dat vanavond? Uh, van 8 uur tot 10 uur vanavond inderdaad. Okay. Ja. Ja. Mensen mogen natuurlijk altijd inbellen. Ja. Dus gewoon naar de studio. En dan kunnen we altijd nog uh, verzoeknummers... Uh, Oh, honoreren. Dat zal ik onthouden. Hey, en het is oh. dus live dit keer. Dit uh, keer is live. Inderdaad. Je bent te zien ja, ja. in de studio. Ja. Ja, afgelopen zondag hebben we uh, Jean-Paul van Mierlo uh, geïnterviewd. Ja? En dat is een groot kenner op het gebied van de Sound en uh, Adrian Borland. Ik zie jou knikken. Ja? <laughs> Geen idee. <laughs> ja, dat is toch wel een, een, een, een muzikant die een grote invloed gehad heeft op de Nederlandse scene. Maar het is oh. allemaal postpunk... Dat is denk ik voor onze... Uh, dat is niet onze generatie. Hè? Dus, uh, dat is meer ja, begin je en eind jaren tachtig. Ja. Dus nou. ik kan me voorstellen dat het uh, een aantal mensen niet veel zegt. Maar uh, er zijn er toch wel een redelijk groot aantal uh, fans van uh, Alien Borderland. Ja. Dus uh, die kunnen of volgende week of de week erop dat ik het uit ga zenden. Okay. Ik moet nog even kijken wat we volgende week gaan doen. Ja. Nou. Maar ik begrijp dus dat ik vanavond mag bellen en dan mag ik een verzoeknummer indienen. Ja, jij niet, maar... Oh. <laughs> ik heb wel een paar ideetjes. Ja, daarom, hè. dan ga je weer enge dingen doen. <laughs> ik bel gewoon zes keer onder een andere naam. Hé, hey, Pim, gaan we nog een muziekje horen? Ja, ook weer een leuke alternatieve. En dit keer is het Groep Sportivo. Ja. Met Rudolf Het Rendier. en dan zeker is Het heet Hert. Ja, dat is ook wel leuk, hè? Ik vind dus... het sowieso een leuke groep, groep Sportivo. Ja, zeker. Die man hebben we ook geïnterviewd. Tokio. Zijn... Ja, bijvoorbeeld, ja. En hey girl. Heerlijk. Misschien is het wel leuk. Cor Draai is keihard bezig geweest met de ZFM website. Ja. Als je op dit moment naar uitzending gemist gaat. Naar de krochten. Dan krijg je een overzicht van al onze interviews. Okay. En die kan je dan afspelen. Leuk. De Kings nog niet. Maar de krochten is dat wel. Belangrijkste ja? interview is nog niet gedaan. Laat maar <laughs> horen. De, okay. Je dit komt dit Club of Sportivo tot het nieuws. Ja. Dan horen jullie weer na het nieuws. Oké. Okay. Heel bedankt.